Bonenbakker met het NOS-journaal. VVD-leider Jessel Gus kon gisteren een tijdje niet naar huis vanwege een dreigende situatie. Ze sprak in het programma Buitenhof van verdachte bewegingen. Ze werd naar een veilige locatie gebracht na afloop van het debat van het zuiden en kon een paar uur later alsnog naar huis. De politie laat weten dat een auto met twee inzittenden is gecontroleerd, maar er is niemand aangehouden. Jessel Gus wordt al langer beveiligd vanwege bedreigingen. In Den Haag zijn tienduizenden mensen afgekomen op een klimaatmars. Ze verzamelden zich op het Malieveld en liepen een route door het centrum. De klimaatmars is georganiseerd door onder meer Oxfam Novip en Milieudefensie. Die vinden dat de politieke partijen in de verkiezingscampagne te weinig aandacht hebben voor het klimaat. Bij een verkeerscontrole vlakbij Berlijn heeft de Duitse politie zes ponies, twee alpaka's, een ezel en een nandoe loopvogel gevonden. De dieren zaten in een busje dat werd bestuurd door een Nederlander. Volgens de politie was het welzijn van de dieren in gevaar. Ze waren in de laadruimte gepropt en hadden niet genoeg ruimte om te kunnen liggen en hadden ook geen water. De dieren zijn naar een dierenopvang in de buurt gebracht. Er wordt nog onderzocht waar ze vandaan komen. PSV heeft de topper tegen Feyenoord gewonnen. De Eindhovenaren wonnen in Rotterdam met 3-2. Alle drie de PSV-doelpunten werden gemaakt door Ismael Saibari. Door de overwinning komt PSV in punten gelijk met koploper Feyenoord. Maar de Rotterdammers blijven bovenaan staan dankzij een beter doelsaldo. Eerder vanmiddag boekte Ajax een eerste uitoverwinning van het seizoen. De Amsterdammers versloegen FC Twente met 3-2. Het weer. In het noorden en oosten nog buien. Vanavond gaat het vanuit het westen langere tijd regenen. Morgen weer stevige buien met lokaal hagel en onweer. Bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio. Dit is Regio Radio. Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. Aangeschoven. Uh, Michiel Hermsen van de fractie van de D66. Goeie voorzitter. Niet zo lang meer, hè? Nee, nee als het goed is niet. We gaan het hebben over het verbeteren van het vergunningssysteem voor parkeren in Zandvoort. Ja. Uh, vertel eens, wat, wat, wat, wat is er mis mee? Nou, wat er, wat er dus mis mee was, en dat was wel grappig, we hadden het net ook even over signalen uit de, uit de samenleving. En ik werd eigenlijk een beetje getikt door, door een vriend van mij. Zijn vader was verhuisd. En uh, die gaf aan dat hij vanuit de boulevard naar. die is naar de waterhoornplein gegaan of zoiets dergelijks. Zo'n mooie plek om te wonen ook. En uh, daar moest wat aan zijn vergunning veranderd worden. En, ja, hij was al, denk ik, drie, vier maanden verhuisd. Uh, en hij wilde iets van de staatsvergunning of iets anders hebben. Hij zei, nee, dat kan niet, dat heeft een andere vergunning. Ze zei, oh, oh, gek, hoe kan dat? Ja, nee, dat had hij dan inderdaad moeten wijzigen. Ja, wijzigen was wel heel gek. He, dat is, vind, vind ik iets heel raars. Mm -hmm. Dus ik dacht, ja, weet je, de tegenwoordig wordt er van ook vanuit de overheid verwacht... dat je wat proactiever handelt... Hoe zit dat? En ik had nog wat andere signalen gehoord. En ik had ondertussen ook... en ik werk zelf natuurlijk ook bij de gemeente Den Haag. En ik krijg ook heel veel daarvan. Landelijk nieuws krijg ik ook mee. En daar was dus namelijk ook zo... dat een aantal vergunningen gewoon werden afgegeven. En dat mensen blijkbaar al vijf jaar niet meer woonden in Den Haag. Maar wel nog steeds een vergunning hadden. Nee, ja, dacht, ja weet je, dit, dit geeft wel reden tot vragen. Mm -hmm. Dus ik heb vragen gesteld. Ik wilde in eerste instantie ook nog artikel 40 vragen. Dus dan krijg je schriftelijk. En dan is er ook wel, vaak wat meer aandacht voor... Dat dacht ik, nee, doe maar technisch. Want dan kun je er altijd nog mee aan de slag. En dat is vaak net zo snel of sneller. Nou, het was een week sneller. Dus daar ben ik, was ik wel heel blij mee qua beantwoording. Dus het was echt wel heel goed. En er kwam naar voren zeg maar, gewoon een afnemersindicatie. Wat blijkbaar nog niet geregeld was. En dat betekent eigenlijk dat, er, dat je eigenlijk op het moment dat je verhuist... Uh, ook het parkeervergunningssysteem, dat onderdeel wat daarover gaat... eigenlijk een signaal krijgt. Van, hé, hey, hey, er is een persoon verhuisd. En misschien dan een brief kan versturen. Denkt u nog aan een vergunning? En dat betekent ook als mensen dus verhuizen vanuit de gemeente Zandvoort naar buiten... dat ook die vergunning automatisch vereindigd wordt. Mm. Ja, dat soort dingen, wat we eigenlijk heel gebruikt vinden... wat we eigenlijk heel normaal vinden, mm -hmm. dat was er dus niet. Okay. Ja. En dat helpt dus met de druk. En een ander ding waar we heel erg mee zaten... was nog steeds die poedregistratie. En wat je daar ja. dus gewoon wel veel ziet gebeuren... is dat een bepaalde wijk, en zeker waar het gewoon echt heel druk is... die druk eigenlijk vergroot wordt omdat mensen... Uh, hun auto dan hebben staan... of daar een recreatiewoning van maken... en vervolgens een auto parkeren... en dan een ander soort vergunning aanvragen. Of die Poet niet goed hebben vastgelegd. En Poet staat voor? Parkeren op eigen terrein. Wist ja, ik. dat is echt een technische ambtelijke term. Nee, ik wist het wel. Ja, ja. ja, als je een beetje weet waar het over ja, gaat, dan ja. is dat zo. Ja. Maar dat zijn mensen met een eigen oprit of iets anders. Precies. Uh, maar ook bijvoorbeeld als mensen hun auto verkopen uh, en twee auto's hebben en ook parkeren op eigen terrein, dan krijg je dat signaal ook niet. Dus dan blijft de vergunning staan ja. en heb je dus eigenlijk te maken met extra parkeerdruk. En wat je eigenlijk hiermee doet is het gelijk trekken. Dus je zorgt eigenlijk gewoon heel simpel dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Ja. En dat doen we dan op een proactieve manier. Maar waarom nog niet met een app? Ja, maar dat is denk ik de grootste vraag. Denk ik in het algemeen. Ja. Uh, we hebben het ook constant over een app. Maar dat is geen app. Want het is een webapplicatie. Precies. Ja. En je moet steeds inloggen. En ik ja. vind ook wel. Het is niet echt gebruikvriendelijk. Ik weet wel hoe die werkt. Maar ja, ik, ik zit wel vaker ben ik met dit soort technologieën aan de slag. Dus dat vind ik niet zo heel erg spannend. Uh, maar ik kan me best voorstellen. En dat merk ik ook bij mijn schoonouders ook heel erg. Dat ze gewoon heel erg aan het zoeken zijn. Ja. Van, ja, en hoe werkt dat dan? Ja. Nou, in het begin heb ik ook echt per ongeluk een keer mijn eigen parkeervergunning uitgezet. Ja. Ja. Uh, terwijl ik de bezoekersregeling uit wilde zetten. Ja. En toen had ik meteen een boete op mijn auto. Ja. Nou, dat is wel weer kwijtgescholden. Ja. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat het uh, vaker kan gebeuren. Want het ja. zit zo dicht op elkaar. Klopt. Op de, hè, op de app of op ja. die uh, applicatie. Ja, en, dat, dat zou, en qua gebruikvriendelijkheid ja. zou je eigenlijk gewoon die website opnieuw moeten indelen. En dat kost heel indemen. veel werk ja, voor Klopt. de mensen die daar werken. Want iedere keer worden ze gebeld. Ja. Van, ja, dit is weer misgegaan. Dat kost ook heel veel geld. Die ja. mensen kunnen vreng... een afdeling openen voor uh, dingen die misgaan. Klopt. Een vriend ja. van mij, Frank Paardenkoper, die heeft een brief gestuurd naar de Santos' krant. Ik weet niet of ik het gelezen heb heb ik gelezen, ja. Ja, en uh, nou, die, heeft, die, is, die is maanden bezig geweest om erachter te komen waar het fout ging. Ja. En, en, uh, dus er zit dan ergens een, een, een, een hiccup in. En uh, uiteindelijk heeft hij alles teruggekregen. Is het allemaal uh, recht getrokken. Maar het is wel een hele hoop gedoe uh, ja. geweest. Ja, ik heb, het, ik heb het zelfs gehad. dat, mijn, uh, dat was dan, mijn vrouw had dat gedaan. Die had mijn zusje aangemeld. Die was nog Rome En die had blijkbaar dat kenteken niet goed gekoppeld. Oh, dus ja. die had het kenteken dan de naam erachter geschreven. Ja, ja. Terwijl het eigenlijk bij de, de naam had bij de omschrijving moeten zitten. Ja. Echt heel iets basics. En daar werd inderdaad ook ja. gewoon echt ja. een boete binnen. En je kan het aanvechten. Want je kan gewoon aantonen van hé, hey, ik heb het gewoon verkeerd ingevuld. Ja. Het kost allemaal weer tijd. Het kost het allemaal kost... weer tijd. Ja. En, en het administratief ook. Ja. Dus je krijgt eigenlijk, zadel je iedereen in die stroom op, ook, ook de Rijksoverheid, ook de gemeente Antwoord, ook parkeerservices. Mm -hmm. Omdat die app gewoon niet echt gebruikt, vindelijk ja. is. Maar ja, dat is, dat is denk ik een stap voor de volgende. Of een stap voor een volgend college of ja, ja. Een nieuwe coalitie. Ja, het zal wel een keer gebeuren natuurlijk. Ik denk het wel. En ik ja. denk ook wel op het moment dat je de hele tijd van dit soort vragen krijgt. Dat je op een gegeven moment denkt, nou we gaan het gewoon anders inrichten. Stond ook oneigenlijk gebruik. Denk je dat mensen dan ook denken van hé, hey, mooi, ik heb gewoon nu even twee vergunningen. Kan ik wel even. Ik, en dan niet melden. Uh, ja, ik sluit dat nooit uit ja. dat mensen dat doen. Uh, en, en dat is ook een van de termen die we gebruiken. Ja. Ja, dit is heel erg ambtelijk hoor. Ja, en ik, zit, ik werk ook in een ambtelijke organisatie. Dus ik begrijp heel goed waar het over gaat. Maar we noemen dat oneigenlijk gebruik. Ja. Het valt zelfs onder het misbruik en oneigenlijk gebruik uh, criteria. Zoals je het heel echt specifiek mm -hmm. wil doen. Ja. Uh, maar ja, het zou dus kunnen. En wat je eigenlijk doet dan als gemeente is dat je dat eigenlijk dichtzet. Dus je doet ja. eigenlijk, zeg je gewoon, nou, we willen dit voorkomen. We willen dat iedereen gewoon recht krijgt waar hij recht op heeft. En tegelijkertijd gooi je dit hier eigenlijk ook mee dicht. Ja. Dus je belast eigenlijk, want dat is wat je doet... op het moment dat je dit soort dingen doet... of je gebruikt het oneigenlijk of iets anders... dan, je, dan genereer je eigenlijk meer parkeerdruk. Ja. En dat is wat je eigenlijk probeert te verkopen. Ja. Ja. Uh, projectontwikkelaars, die, uh, ja, die moeten dan... Uh, wanneer ze een, een woning bouwen... moeten er ook een parkeerplek voor... Uh, en daar is ook wel een issue over, hè? Want er moet geld betaald worden. Ja, ja klopt. En... Ja, voor als je, als je zegt van nou, dan koop je een parkeerplaats, kun je afkopen en dan moet je dan geld voor betalen, inderdaad. Mm -hmm. Een van die dingen die wij in ieder geval wilden doen, en dat hebben we uiteindelijk niet via de parkeernormennota gedaan, maar dat nemen we dan straks mee in het GVVP: dat we wel dat soort. GVVP? Uh, ja, gemeentelijk ver verkeers- en vervoersplan. Nee. Ja, ik we echt vraag, een... ik ja, we hebben heel veel geleerd ja. deze, deze morgen. Nee, maar wat we dan probeerden <laughs> te doen is zeg maar te kijken of we niet op bepaalde wijken, als er bepaalde druk is... ook daar gewoon wel... Uh, vrijstellingen misschien in te gaan trekken. Mm -hmm. uh, en dat, is, dat heeft met verhuizingen te maken... of met evenementen of bedrijven. Dat we gaan ja. vragen... ga even wat verder staan. Om te zorgen dat het een beetje behapbaar wordt. Ja tegelijkertijd uh, is een van die onderdelen van de nota is natuurlijk als je dat je bouwt... dat je ook een beetje rekening houdt met wat, voor, wat, wat krijg je er eigenlijk bij. En als jij wil bouwen en je wil bijvoorbeeld dat mensen er komen wonen met een auto... Ja, dat je op een gegeven moment wel op zoek gaat naar alternatieven. En eigenlijk, eigenlijk is dat hetgene wat we vragen. van Kijk nou of je een alternatief kan bedenken... Maar we kunnen bijvoorbeeld ook denken... Maar in, in welke vorm dan? Ja, dan, dan ga je misschien richting deelauto's... of uh, ergens anders parkeren... of misschien een deel afnemen elders. Weet je, dat je op die manier daarmee aan de slag gaat. Want dat is natuurlijk wel openbaar vervoer. Maar alles moet wel met elkaar samenkomen. Dus mm -hmm. We kunnen dan niet bijvoorbeeld zeggen van... nou, we gaan uh, bushaltes weghalen of zoiets dergelijks. En dat willen we niet. Nee. nee, we willen wel dat het dan ook gewoon goed werkt. Maar je wil ook dat mensen met de fiets komen het liefst... Of inderdaad uh, gebruik maken van deelauto's. Maar als, dan moeten dat soort ja, dingen moet eigenlijk allemaal samenkomen. Goed in elkaar gezet zijn. Uh, en dan kunnen we echt over dit soort zaken gaan spreken. Ja. Eigenlijk is zandvoort veel te klein hè, voor zoveel ja. mensen dat, die willen parkeren. Precies, en, maar, maar wat je dus ook ziet... dat het ook gewoon ten koste gaat van de leefbaarheid en ja. de kwaliteit van die wegen. Want wat je nu hebt, is dus je eigenlijk gewoon te veel auto's in de straten hebt... waar gewoon het limiet al wordt overschreden. En in sommige gevallen met 1500 ja. auto's per dag. Ja, nou ja, wat ze, dan, in, wat ze in Zuid hebben gedaan met die, met die Google-actie... Uh, oh ja. dat is ja. natuurlijk uh, ja, best briljant, maar... Uh, ja. ja, en je ziet het in de landen gebeuren... Ik vond het wel grappig. Ik denk, oh, dat is. Ik vond het nogal relatief laat opgepakt. <laughs> ja. Want ik weet dat ze het in. Uh, hoe noem je had, uh, bij de Efteling doen ze het. Okay. Waren ook wat andere dorpjes waar ze het al deden. Nou, je ziet het nu tegenwoordig aan de grens. Dat de gemeenten zelf daar nu gaan inspringen. Omdat er grenscontroles mm -hmm. zijn dat ze gaan afwijken. En met ni nieuwe technologie komen ook nieuwe opties. Hè? Ja. Dus ja. Je ziet gewoon wel sluip door, verkeer, et cetera. Ja. Ja, op een gegeven moment ga je dan ook denken: oh ja, nou, je kan het eigenlijk ook wel uitzetten. Ja. Ik heb ook wel maar... over nagedacht in mijn straat ja. om dat te doen. Ja. Het is best wel eens lekker. Gewoon even niet meer die toeristen er doorheen. Nee, nee ik kan maar iets meer voor. Je dat... ziet steeds kleinere auto's. Dus die kunnen dan weer zo in het vak. Ja, nou ja, dit... Ik zie wel een nieuwe. Dat is een nieuwe trend inderdaad. Ja, ja maar moet Am Amsterdam moet er ook voor betaald worden nu al. Klopt, want klopt, iedereen. Klopt. iedereen ja. Uh... Ja, maar er kunnen dan drie op één vak dat zou kunnen ja ja, ja dus dat is ook een van de slimme oplossingen ja. alleen dat zijn er wel dat zijn wel zeg maar uh, uh, dat zijn niet eigenlijk geen auto's nee dat zijn <laughs> soort scootmobielachtige ja. want daar zijn ze eigenlijk voor bedoeld en nu wordt het in de steden is het heel hip ja, ja dat is uh, duidelijk allemaal ja. uh, Michiel uh, nog een paar maanden dan hè voor jou ja dat denk ik wel ja en dan hou je er helemaal mee op in Zandvoort uh, dat denk ik wel ja ja geen adviserende functies oh nee nou, dat, dat dat sowieso ja uh, er ligt zelfs nog een optie om uh, naar het bestuur te gaan. Want we zijn okay. ook recentelijk gefisieerd voor de mensen die het niet weten. Uh, dus het is Heemstede en uh, Bloemendaal. En Zandvoort uh, sinds kort, Zuid-Kennemeland. We hopen ergens nog een keer Haarlem aan te sluiten. Mm -hmm. uh, maar dan zijn we bestuurlijk gefisieerd. En, uh, en ja, het zou wel mooi zijn als we straks dan twee leden van Zandvoort in het bestuur hebben zitten daar. Ja. We hebben toch wat meer, uh... En hoe lang heb je het gedaan? Ja, dan heb ik het bijna twaalf jaar gedaan. Je meent het? Ja, ja. Ja, niet ben je volledig, een, oude, uh, een oude rot in het vak. Ja, ja niet, niet volledig <lacht> raadslid. Uh, ben ik ben nou nooit een keer begonnen als buitengewoon raadslid. Maar uh, ja, echt al ruim... Uh, ja, ja. Het is nu elf jaar 6 zes of zeven maanden of zoiets dergelijks. Ja. Ja, ja. Ik, uh, ik vind het knap. Met veel plezier. Zeker. Ja, ja soms ook niet hoor. Nee, nee. oké. Okay, maar... <lacht> oh. <lacht> maar... voor het grootste gedeelte wel. Ja, toch? Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar ga je niet enorm missen na twaalf jaar... Uh, ik denk de adrenaline. Zeker. Ja, dat ga ik zeker missen. Dus ik, uh, ik denk dat ik gewoon... een Je Kom vaak op... kijken. Ja. <laughs> nou, ik moet op een gegeven moment ook wel denken... natuurlijk aan mijn eigen... eigen nou, want het, het vraagt best wel veel. Ja. Je bent nog best wel lang bezig vaak. En dan moet je gewoon op een gegeven moment wel gaan nadenken... van ga ik nog elke avond bijwonen? Of doe ik dat gewoon tot een bepaald tijdstip? En denk nou, dan luister ik op een mm -hmm. ander moment wel weer terug. Ja. En ik wil ook gewoon wat meer gaan padellen. Dus dat zou ik wel goed uitkomen. <laughs> nou, die je, je gewoon oortjes in, kan je toch tijdens padellen meeluisteren. Ja, precies. Goed, uh, Michiel, hartstikke bedankt voor ja, het bedankt. langskomen. Leuk dat je het uitgelegd hebt. En uh, fijn uh, dat er uh, van D66 hopelijk een oplossing komt voor dit, uh, dit probleem. Ja, ja, en dan gaat de nieuwe raad waarschijnlijk over beslissen. Dus okay. uh, ik kijk er heel erg naar uit. Maar zeer bedankt. Hè. With a Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Oud-burgemeester van Haarlem, Bernd Snijders, zal maandag na jaren weer de amsketen omhangen. Ditmaal als waarnemend burgemeester van Noordwijk. Bernd, goeiemiddag. Goedemiddag. Voelt dat dan als een oude jas die je aantrekt? Of vind je het nu je eerste werkdag steeds dichterbij komt... Uh, toch ook wel spannend na al die jaren dat je iets heel anders hebt gedaan? Ja, ik vind het ook wel een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen. Want het is natuurlijk weer een hele nieuwe gemeente... met allemaal nieuwe mensen en ken daar bijna niemand, dus het is wel weer even een hele nieuwe start. Maar wel heel erg leuk om gewoon weer eens wat anders te doen. Uh, dat ik uh, ruim acht jaar, bijna negen jaar, even uit het burgemeestersamt ben geweest. Maar uh, weer een heleboel nieuwe ervaringen erbij in de afgelopen jaren. Dus heel leuk om die allemaal weer mee te nemen in, de, in die nieuwe functie. Hou je rekening met veranderingen sinds je bent gestopt? Jawel, ik denk dat het politieke klimaat ook de laatste, laat het even zeggen, tien jaar wel erg veranderd is. Je ziet natuurlijk dat de gemeenteraden nog meer versnipperd zijn geraakt. Uh, het vertrouwen in de politiek is verder weggezakt. Je ziet dat er uh, steeds minder sprake is van uh, dialoog. En dat zijn natuurlijk toch wel uh, uh, ontwikkelingen die te denken geven. En daar zal ik ook straks uh, mee moeten dealen. En uh, ook proberen daar uh, in, in, de, in de verbeterende zin wat aan te doen. Wat wordt denk je voor jou de grootste uitdaging op dat vlak? Nou, ik heb begrepen dat, uh, dat Noordwijk een uh, gemeente is die politiek uh, nogal onrustig is. Dat er uh, sprake is van um, nou ja, niet per se door iedereen gewaardeerde verhouding in de gemeenteraad. Dat er veel oud-zeer is, oude rekeningen. Ik moet het allemaal zelf nog zien en ervaren hoor, dit is alleen maar van te horen zeggen. Maar dat betekent dat daar toch wel wat gebeuren moet om weer stabiliteit te brengen. En ja, ik neem me voor om daar samen met de gemeenteraad en de wethouders en het ambtelijk apparaat aan te gaan werken. En, en dus nou dan ben, ben, ja, nou ben je meerdere malen burgemeester geweest, uh, Landsmeer, Heemskerk, Haarlem. Alleen dit is de eerste keer als waarnemend burgemeester. Zit daar nog een verschil in of is dat alleen een toegevoegd woordje? Nou, ik ben ook nog twee jaar waarnemend Oh ja, Bloemendaal, sorry, excuus. Laat ja, ik die nee. niet vergeten. Nee, dus ik ken het, uh, ik ken het uh, ambt van waarnemer ook. En dat is toch wel wat anders, omdat je daar natuurlijk uh, nou ja, toch een kortere periode bent. Bloemendaal was de bedoeling ook een jaar, maar dat, dat werd, werd er uiteindelijk twee. Dit is ook de bedoeling van een jaar, maar daar hoop ik toch wel aan vast kunnen houden. Maar uh, ja, er wordt wel vaak over waarnemers gezegd dat ze wat meer slagkracht nog kunnen ontwikkelen... omdat ze natuurlijk uh, ja, na een korte periode weer weggaan en niet per se... Uh, enorm hoeven te investeren in uh, allemaal goede verhoudingen. Dat ben ik natuurlijk wel van plan om dat in eerste instantie te doen. Maar uh, als er op een gegeven moment ook impopulaire dingen moeten gebeuren... dan kun je dat als waarnemer misschien ook wat makkelijker dan als, um, als uh, vaste burgemeester. Dus er is wel degelijk een, uh, een beetje een, uh, een verschil in dat ambt. Ja, want je zei het al, in populaire beslissingen, veel uh, kampen met dezelfde grote maatschappelijke vraagstukken, waaronder uh, nou ja, een van de meest besproken, of degene die het meeste onrust geeft binnen gemeentes, de opvang van vluchtelingen. Um, dat speelt ook in Noordwijk. Dat zijn andere vraagstukken, uh, of meer levende vraagstukken dan toen jij burgemeester was. Nou, niet helemaal, want toen ik burgemeester was... toen uh, kwamen de Syrische vluchtelingen naar uh, Haarlem... die we toen in de koepel hebben opgevangen. Ja. En in Schalkwijk. En toen ik een waarnemer in Bloemendaal was... speelde dat inderdaad ook. Dus ik, dat beeldje heb ik al vaker meegehakt. Uh, maar in uh, Noordwijk speelt dat nu inderdaad ook. was het voornemen om een uh, AZC te vestigen... met de gemeenteraad. heeft een, net een motie aangenomen... Om, uh, waarin gesteld wordt dat dat niet zou moeten gebeuren... Nou, dat, uh, dat is voor dit moment even gegeven. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook nog steeds de spreidingswet. Dus als zolang die nog van kracht is, uh, ligt er wel een richting waar naar gekeken zal moeten worden. Maar het hangt natuurlijk ook een beetje af van de komende verkiezingen. Uh, wat de samenstelling van een nieuwe coalitie wordt... en of de spreidingswet dus inderdaad in stand blijft. Maar dat wordt inderdaad ook nog wel eventjes een, uh, nou ja, een, een, een belangrijk besluit... voor de gemeenteraad om de te handbaten dan wel... toch te zeggen, we moeten iets met de spreidingswet. Uh, Bernd, nog een paar dagen te gaan. Maandag is het zover. Heel erg bedankt voor je tijd en je toelichting. Veel plezier ook. Dankjewel. Je luistert naar Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Na If yep. this is what's true Er deze maand overeen dat uh, in Velsen 44 asielzoekers zal opvangen... Uh, ...waarvoor Zandvoort volgens de verdeelsleutel van de spreidingswet... ...een plek zou moeten vinden. In ruil daarvoor zoekt Zandvoort huisvesting voor vijf statushouders. Nou, dat is uh, het verhaal. Uh, dat kwam in de Raad. En uiteindelijk uh, is er door één stem winst is het doorgegaan...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 Uh, waardoor je dus ja, eigenlijk nu al een klein voorzetje neemt tot de voorrangsregeling, die ze ook uh, vanuit het Rijk aan het afschaffen zijn. Al, ja. hè? Dus dit is ook een beetje politiek president aan het worden. Alleen wat toen weer heel lastig was, is dat ja, daarin wilde eigenlijk op dat moment dus onder andere PVV, OpenZet, Jong Zandvoort weer niet meewerken. Want die wilde heel graag gewoon de andere route van we gaan het helemaal niet doen. Hè? En dat opnieuw, dat neem het niemand kwalijk, het is allemaal een kwestie van strategie. Alleen dat vonden wij wel jammer, want we denken dan hadden we dat nog wel extra als een soort garantstelling daarbovenop kunnen.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 in die zin dat, dat dat ook herkend gaat worden. Ja. Manier. Je bent nogal je bent, uh, redelijk jong, nog? Zeker, ja. <laughs> hoe oud ben je, als ik vraag mag? Ja, ik ben nu 23. 23, ja, oh. nou, knap nou, hè, ja. ja. En ik ja. kwam er ook pas later achter, of misschien later achter, maar ik ben dus ook blijkbaar het jongste persoon in Nederland. wat dan zelf een partij heeft, heeft echt opgericht. Oh ja? Dus ja, in, oh, uh, in de gemeentepolitiek. Dus nou, nee, hoe, maar hoe bevalt het? Um,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 Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Hallo, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seas while I was sleeping. And the vision that was planted in my. In the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone. tongue a a hill of any street land I turned my collar to the cold and pale When my eyes were spared by the flash of a neon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 warning in the words that it was warning and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls the tenement falls in the spring. Zandvoort overweegt ontwikkelaars bij kleinere bouwprojecten weer alle ruimte te geven om er te bouwen wat ze willen. De eis dat 30% van de te bouwen huizen sociale huurwoningen moeten zijn, zou bouwen in de weg staan. Maar ook achter de zogenoemde compensatieregeling die de gemeente in 2023 invoerde, worden nu vraagtekens gezet. De verdeeldheid binnen de partijen is groot. Ralf Enstra, fractievoorzitter van het CDA Zandvoort, ligt de perikelen toe. Ralf, dank je wel alvast daarvoor. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Nou ja, ik heb jou heel hard nodig, want het zijn heel veel getalletjes... heel veel dingen die jullie wel willen, die je niet willen, waar je vanaf wil, waar we een zijweggetje proberen te vinden. Allereerst die 30%-regeling. Die is er toch niet voor niets? Want juist het bouwen en realiseren van goedkopere woning... dat is toch essentieel, aan nu? Nou, correct. Dat, dat heeft de Raad zelf ook vastgesteld in 2019. Uh, dus dat we uh, 30% sociaal uh, willen bouwen bij bouwprojecten, 5% cent midden en dan nog 20% cent duur. Dus dat, uh, dat hebben we inderdaad zelf uh, vastgesteld. En uh, nou ja, als, je dat, hè, als je daar niet over nadenkt, dan Zandvoort is Zandvoort natuurlijk best al wel volgebouwd. We zijn een omgeven met mooie Natuur 2000 gebied, dus niet hele grote bouwlocaties meer. Dan zou je op het gegeven moment alleen maar plek krijgen voor villa's uh, als je daar niet op let. Ja, juist. En, en dus zou je zeggen, lijkt me een heel dicht getikt verhaal. 30 procent. Haarlem heeft precies hetzelfde. Hè? Uh, Bloemendaal trouwens ook. Het is niet iets waarin Zandvoort uniek is. En het is ook iets wat gewoon heel erg nodig is. Maar nou kunnen, of nou kunnen, twe, sinds 2023 kunnen vastgoedontwikkelaars uh, de regeling afkopen, die, die zoals ik eerder noemde, de compensatieregeling. En dan met het geld dat de gemeente ophaalt, kunnen ze op andere plekken sociale woningbouw uh, stimuleren. Dan nou zeg je zelf al, we hebben bijna geen ruimte om woningen te bouwen. Ik heb een error in mijn hoofd nu. Nou, er zijn nog wel plekken hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar het zijn niet altijd de grootste uh, kavels. Kijk, die, die 30, 50, uh, 20 procent, dat, dat staat in principe wel. Dus 30 procent uh, sociaal, 5 procent midden, 20 procent duur. Waar er nu twijfel over was, of hè, discussie over was, was over de uh, kleinere projecten. Dus we hebben gezegd: top 20 woningen uh, willen we ook. ...die verdeling gaan zien. Dus ook bij kleinere kafels, kleinere bouwprojecten. Dus ja, het wordt nog ingewikkelder... ...want we praten niet alleen maar over inbreiden... ...of eh, echt uh, uh, nou ja, hele kleine uh, uh, projectjes. Dan kan er van worden afgeweken. Maar dit gaat wel over nou ja, een serieus uh, uh, kavel. Eh, hoe, hoe zorg je dan dat daar niet altijd alleen nog maar acht villa's komen? Wat, daar, wat is in de praktijk dan wordt voorgesteld. Een ontwikkelaar, hè, die, die, die, die ziet dan voor zich... dat hij daar acht villa's kan bouwen. Want dat levert veel meer geld op dan sociale woningbouw... die soms kan ik ook maken. Ja, ja dus wij zouden liefst zien dat we dan... bijvoorbeeld uh, in plaats van die acht villa's... Twintig ...oudere woningen of sociale woningen... ...of jongere woningen... ...dat we inderdaad zoiets neerzetten daar. Uh, en, en dat was... Uh, ja, de, ...ja, dat is de strekking geweest... ...van, van ons verhaal. En... Nou ja, De meerderheid van de raad was dus ook uh, met ons eens, gelukkig. Ja. Aan de andere kant, uh, in de Zandvoortse politiek wordt nu geopperd... om ook die compensatieregeling af te schaffen. Want, zo zeggen ze, de kosten van de afkoopregeling... zou ontwikkelaars afschrikken En daardoor zou er helemaal niets meer gebouwd worden. Ralf, heel simpel. Dit klinkt voor iemand met een laag inkomen... die al heel lang een huurwoning in Zandvoort uh, zoekt. Dat klinkt, klinkt dat toch vreemd in de oren? Uh, ja, dat, dat vind ik ook. Daar ben ik helemaal met je eens. En, uh, maar een meerderheid van de raad heeft ook wel gezegd dat ze het geen goed idee vonden. Dus er was een, dat plan was ingediend door uh, Jong Zandvoort samen met de VVD. Maar de meerderheid van de raad uh, heeft wel gezegd, uh, nou ja, een krappe meerderheid wel moet ik zeggen, dat, ze, dat we uh, eerst willen afwachten. Dus de, de wethouder die uh, het is een vrij nieuwe regeling voor die kleinere kavels. Bouwprojecten. Dus we willen eerst drie bouwprojecten afwachten. Drie aanvragen. Dan gaat de uh, wethouder... die gaat uh, nou, evalueren met ons. van Hoe is dit nou gegaan? En vervolgens uh, kunnen we eventueel bijsturen... of het, of het nodig is dat dingen aangepast moeten worden. Want wat de angst is van de indieners... van joh, uh, bouwprojecten liggen stil. Hè? Als ontwikkelaars... Uh, ja, geen uh, ja, dure woningen kunnen ja, bouwen. Dan, en... dan gaan ze helemaal niet bouwen. Dan gaan ze gewoon op hun handen zitten. Ja, ik snap dat de indieners dat zeggen, maar de wethouder die daar toch duidelijk zicht op heeft, Gertjan Bluis. Die zegt dat de aanname dat de compensatieregeling bouwprojecten massaal stillegt, helemaal niet klopt. Ja. Ik snap. Want het kan, ja, dat als projectontwikkelaars ja, preken voor eigen parochie. Dat snap ik ook nog wel. En als je zegt we gaan dit overleggen ja. en dat overleggen en beslissen en kijken, 2028 een keer een woning gebouwd. En we hebben zo hard nodig. Nou ja, en de wethouder had ook, uh, die heeft van vooral met Ode Eymond gesproken, die de aanvragen ook behandelt. En, en die zei ook dat, uh, nou, dat het niet is dat er. Aanvraag helemaal stil ligt. Dat daar, daar zijn geen voorbeelden van. Uh, het is uh, wel zo dus dat nu bij drie bouwprojecten speelt die lopen. Nou ja, en er werd ook gezegd bij één uh, bouwproject uh, nou ja, dan dat de, de ontwikkelaar dan uh, wel luxe dure woningen bouwt. Maar dan 15.000 euro per woning in een fonds stopt. Fonds Sociale Woningbouw. En met dat Fonds Sociale Woningbouw kunnen we dan als gemeente Zandvoort weer op andere plekken... Uh, sociale woningbouw realiseren. Ja, dus dat, maar, dat maar, is ook prima dan. Ja, maar dan heb ik twee vragen. Want je zegt net zelf... we hebben niet zoveel plekken. Dus ja, ja. Je, kan wel, je kan een heel mooi potje vullen met geld. Als je de plek niet hebt, heb je de plek niet. En waarom moet, het, moet er een onder... is het juist niet mooi om één plek te vinden... waarbij je duurdere woningen combineert met sociale woningen? Waarom moet ja, het dan weer een nou, apart... ik krijg een beetje een belmar idee van vroeger, ja. weet je nog? Ja, zeker. Dus nee, dat is ook mijn... Uh, Droomscenario, dat dus inderdaad, stel je voor je hebt een Kavel waar je tien woningen tien luxe woningen kan bouwen. Dan zou je dan inderdaad prima uh, vier luxe woningen kunnen bouwen. En een paar uh, familiewoningen, uh, zeg maar, eigenzinswoningen En ook nog uh, een, een aantal sociale huurwoningen. Uh, hè, dat, dat zou natuurlijk prima bij elkaar kunnen. Dat is de, de ideale gedachte. Uh, het moet natuurlijk wel, ja, we moeten wel realistisch zijn dat het moet natuurlijk ook wel betaalbaar zijn. Voor de, dat snappen wij ook als CDA... dat het, uh, ja, dat, dat het wel betaalbaar moet zijn. Uh, nou, en, en dat is dus uh, nou, de reden... dat, dat wij wel, uh, dit willen evalueren... en kijken hoe het, hoe het zit. Maar er liggen dus tot nu toe... nog geen bouwprojecten stil. Nee, precies wat de wethouder ook zei. Die zegt, is, is het ja. allemaal niet wat overdreven... deze stelling dat, uh, dat alles stil ligt... ...allemaal als gevolg van die compensatieregeling en die 30 procent. Dat valt dus allemaal mee. Dat, dat valt zeker mee. Uh, en ook, uh, uh, nou, ik heb ook bedragen de avond gehoord... Hè, ...dat een ontwikkelaar dan 100.000 euro per woning in het fonds zou moeten stoppen. Nou, dat heeft de wethouder dus ook ontkrachtigd. Hij heeft concreet gezegd gesproken over 15.000 euro. In uh, nu voor, voorlicht geval. Dus tuurlijk, dat is een hoop geld, maar... Dus uh, ja, in de bouw is dat, uh, ja, wil dat niet gelijk zeggen dat het een, uh, een heel onredelijk bedrag is. In de categorie doorpakken, hoe staat het er nu voor? Want er, er, dus, er wordt nog extra onderzoek gedaan, er worden nog beslissingen gemaakt. Wat, wat is daar uitgekomen vanuit de wethouder, maar ook vanuit de andere partijen? Hoe gaan we nu verder? En ook nog met een beetje tempo liefst? Ja, nou dat vonden we ook belangrijk. Dus uh, einde van het jaar... Uh, uiterlijk januari uh, is de evaluatie van die drie projecten bekend. Hoe is dat nou gegaan? Uh, en daar gaan we dan lessen uit trekken. Uh, dus, maar ja, voor ons blijft wel boven water staan dat we niet uh, alleen maar de vrije hand kunnen geven uh, aan een ontwikkelaar. Hè. Die heeft natuurlijk ook zijn eigen belangen. Maar dat we ook uh, de belangen voor alle inwoners van Zandvoort moeten bekijken en dus hè, als, euh, als die, de evaluatie komt van nou ja, er euh, ligt geen bouwprojecten stil, euh, dan kunnen we wat, wat ons betreft wel gewoon hiermee doorgaan. Omdat nou ja, de meeste kavels die nu nog vrijkomen, zullen niet meer inderdaad hele gro grote woningbouwprojecten zijn. Wat je bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer wel ziet, waar ze nog een woonwijk kunnen bijbouwen. Ja, die zie ik in Zandvoort niet meer voor me... omdat alles in principe bijna al voorgebouwd is. Dus het zijn hoofdzakelijk kleinere kavels. Uh, hey, je hebt bijvoorbeeld de passagepanden... als je uit het uh, treinstation komt lopen. Nou ja, daar is nog een mooie kavel. Maar goed, dat zijn geen grote uh, kavels. Maar daar, daar, daar kun je nog woningbouw doen. Maar ja, aan dat, aan dat soort locaties moeten we dan denken. En dan moet je dus juist extra zorgvuldig met die locaties en met de indeling daarvan omgaan. Uh, Ralf Enstra, fractievoorzitter van CDA Zandvoort, dankjewel hiervoor. Regio Radio, elke zondag van 5 tot 6.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 Hebben jullie in één keer nee, goud, direct goud? direct goud. Direct goud? Ja. Wow. ja. <laughs> nou, knap. We hebben, we hebben ook in de winkel zelf uh, gewoon veel vierkante meters en uh, ja, gezorgd dat het gewoon ook echt uh, voor de minder verlieden er gewoon minstens uh, anderhalve meter doorgang is, zodat je gewoon echt alles kan bekijken in onze winkel. Oké. Okay, ja. Het werd op 10 oktober uitgereikt door uh, wethouder gert Bluis en Zandvoort is natuurlijk heel erg bezig om die toegankelijkheid beter te krijgen. Ja. Hè? Ja. Ja. Dus daar hebben jullie uh, nou, heel erg goed je best voor gedaan. Waar zie je het aan dat jullie die, uh, die prijs hebben gewonnen? Het keurmerk? Nou, nou ja, zelf mensen die voorbij lopen die zeggen... Uh, ja, wat goed en gefeliciteerd. Mm -hmm. Nou ja, en we zien het omdat we zelf ook mede in de kerkstraat hebben gekeken... eerst naar panden. Mm -hmm. En dat eigenlijk elke winkel een drempel heeft letterlijk om naar binnen te gaan. En bij ons kan je gewoon zonder een obstakel gewoon direct naar binnen. Ja, het is een fijne winkel. Ik vind het zelf...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 Zandvoort is wel toe aan uh, betere toegankelijkheid. Want als je naar nou Altenstraat nou, loopt, je kan niet eens op de stoep blijven lopen. Nee. Want nee. al die winkels, die hebben al die uh, borden en, en rekken en uh, iedereen zet alles maar op de stoep. Het is best gevaarlijk. Nou ja, de campagne wordt ook volgende keer uh, de obstakels op straat. Dus uh, mm -hmm. daar gaan ze zich daarna uh, op focussen. Ja. Dus ik denk dat dat ook ja. wel heel belangrijk is. En wat mooi is dat er nu vier zilver hebben gekregen... en uh, zes mensen hebben brons gekregen voor een onderneming. Ja die, hoeven wat, ja, die moeten wat aanpassen. En dan denk ik dat we nog meer goud in ons dorp gaan zien. Uh, dat zou echt heel mooi yeah. zijn. Ja. Dat zou mooi zijn, ja, inderdaad. Nou, uh, uh, uh, van harte gefeliciteerd met deze prijs. Ja, super bedankt. Heel hartelijk bedankt. dank. Dank u wel, goed weekend. Ook van hetzelfde. Zelfde, uh,